Een voorspoedige start. Raymond Seré met het NOS-journaal. Nederlandse kwekers van paprika's, tomaten en komkommers... hebben een ongekend goed jaar achter de rug. Ondanks de Russische boycott verdienden ze raam het dubbele van vorig jaar... schrijft Trouw op basis van onderzoek door de Wageningen Universiteit. Dat de gemiddelde glastuinbouwer dit jaar zo'n 270.000 euro verdiende, heeft vooral externe oorzaken. Zo was het in Spanje heet en droog, waardoor de kwaliteit van de Spaanse tomaten, komkommers en paprika's tegenviel. De Nederlandse tuinbouwers werden ook geholpen door de bijzonder lage gasprijs, waardoor het goedkoper was om de kassen te verwarmen. In de omgeving van Nijmegen wordt tot en met kerstavond gestaakt door werknemers in de metaalindustrie. Het zijn mensen die werken in ijzer- en staalgietersbedrijven en staalwalserijen. Ze willen een nieuwe CAO. De werknemers willen loonsverhoging en meer zeggenschap over hun werktijden. We blijven net zo lang actie voeren tot er een nieuwe CAO is, zegt de FNV. En ook het CNV wil pas weer overleggen als werkgevers. Echt bereid zijn om een akkoord te sluiten. Drie dagen na de ramp met een veerboot bij het Indonesische eiland Sulawesi zijn twee overlevenden gevonden. Ze zijn door vissers uit het water gehaald en een van hen is de kapitein van het schip. De veerboot met ruim 100 passagiers aan boord zonk zaterdag tijdens stormachtig weer in de hoge golven. Drie mensen kwamen om het leven, 41 mensen zijn gered en nog 74 mensen worden vermist. Hoe de twee overlevenden het zo lang hebben uitgehouden in het water bij Sulawesi is nog niet duidelijk. Het moederbedrijf van schoenenwinkels als Dolces, Invito, Manfield en Scapino heeft uitstel van betaling aangevraagd. De rechtbank in Maastricht beslist waarschijnlijk later vandaag of het uitstel voor de Macintosh Retail Group wordt toegekend. Het bedrijf was al in gesprek over de verkoop van winkels, maar volgens Macintosh is verkoop geen oplossing voor de geldproblemen. Uitstel van betaling is de enige uitweg. Het bedrijf onderzoekt of er dochterondernemingen zijn die zelfstandig verder kunnen. En dan het weer. Eerst nog wat regen in de loop van de dag. Vanuit het westen droog. Het blijft wel bewolkt. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 We staan er mooi op hoor, met onze kersttruien. Gekleurd staan. We erop. Gekleurd en wel! Jawel. Nou, misschien kom je wel tegen ergens op Facebook. Ik ben de bang voor. Dat ik ook. Ja. <laughs> Goed, CFM gaat een derde en laatste uur in van Zatvoort op zondag. Dus doen we lekker dans maar met deze van Paul en en changes.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 Dan hebben we het over Pek tegen AZ. Het zijn nog tussenstanden, hè? Ja, nou ja. Maar net op mijn lijstje. FC Groningen thuis tegen Feyenoord. Tussenstand 1 tegen 1. En dan die andere wedstrijd is even kijken. Pek tegen AZ. 2 tegen 0. Twee tegen nul. En om kwart voor vijf begint Heracles Almelo tegen Vitesse. Oké, okay, nou, mochten er nog veranderingen komen in de standen... dan hoor je dat uiteraard bij CfM. wordt op zondag bij tot aan 5 uur vanmiddag. Met onderweer straks al het dier van de week en het gedicht van de dag. is genoeg reden om te blijven luisteren. dancing down the street Come alone now And you're talking deep Gotta keep moving yeah, yeah. Gotta keep grooving Als je een uh, kersttop 40 zou maken, Albertje, ja, dan uh, mag deze plaats zeker ook niet ontbreken. Nee, dat is een klassieke. José, Feliciano en Feliz Navidad. Jawel, nou hadden we net uh, de semi-eindstander van uh, de wedstrijden. die uh, vanmiddag om half drie gestart waren in de Eredivisie. divisie. Waaronder uh, die van. Uh, ja, het nou ben ik er weer Pick kwijt. Pikswollen tegen.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 Deze plaat van uh, Meteor Laser is uh, uitgeroepen tot de plaat van 2015. Nee, nee, dit, dit is ZFM, ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek.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 De winst ging naar Jamie Donaldson uit Wales... die met een totaal van 267 slagen met afstand de beste was. En last but not least, een van Sweels beste golvers... laat zijn ogen lezen. Ja, ja oh, dat is Link. Groot nieuws. Rory McIlroy heeft zijn vakantie nuttig besteed. Nummer 3 van de wereldranglijst en winnaar van het Dubai Masters... heeft zijn ogen laten lezen. Dat liet de golfer weten via Instagram.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 Just walking Dus de kerstdagen gaat het ook zeker weer een uh, succes worden. De nieuwe James Bond film, hè, Specter. Hij draait in uh, Zandvoort. Hè? Ja, hij draait. Dus, ja, ja, ja, ja, Mocht u ja. hem nog niet gezien hebben, spoed u naar het circus Zandvoort. Aan het gashuisplein. Jorde, Smith En uh, inderdaad, de titelsong uit die film Writings on the Wall. Het zit er alweer op. Ja.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 Dan weet je dat ook weer. Tot volgende, Tot volgende week. Dag. Tot volgende week. Tot doei doei. help things turn out de Always look on the bright side of life.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 You must always face the curtain with a bow. Forget about your seat, give the audience. De water. GFM, dan stuur je allemaal fijne.